In Amsterdam is een man overleden die door de politie was neergeschoten. Er werd vanochtend vroeg door agenten achtervolgd vanwege een vechtpartij. Toen een van de agenten de man had ingehaald, ontstond er een worsteling. De man wist daarbij het dienstwapen van de agent te pakken te krijgen en loste zeker één schot. Andere agenten schoten de man daaraan neer. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over de identiteit van de man kan de politie in Amsterdam niets zeggen. Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Studenten laten honderden euro's per jaar liggen doordat ze regelingen van de overheid niet kennen, concludeert de voorlichtingsorganisatie Nibud naar onderzoek. Een op de vijf studenten krijgt een, uh, geen zorgtoeslag of is niet bekend met die regeling. En 12% van de studenten doet geen belastingaangifte omdat ze niet weten dat dit kan. Het Nibud noemt dit spijtig om te zien, vooral omdat veel studenten zeggen dat ze moeten lenen omdat ze niet kunnen rondkomen. Het weer, eerst vrij zonnig, maar dan gauw bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A13 naar Den Haag. Daar staat bij de afsluit Delft drie kilometer. Daar stond een auto met pech, maar inmiddels zijn alle reisdokken weer vrij. En op de A27 Breda in de richting Utrecht staat twee kilometer bij knooppunt Hoijpolder. En daar is de ook nog afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Ja. met dekbedden. Dus voor de bijkorde voor de HEMA, noem het allemaal maar op. Mm. Je kon nergens nog een dekbed krijgen. Ja. En bij mij op de marktstallen mm. lagen gewoon hele stapels dekbedden. Zo ja. is het een beetje gekomen. Dus dat uh, was eigenlijk een unicum voor Nederland, in ieder geval voor Amsterdam, slaat, de Jordaan? Was het, uh, ja, mijn zwagers hebben gehad. Mijn ja. broer die begon op de Alperkuip, hm. want daar deden we alles samen mee. We kochten samen in en we hadden dat plan ontwikkeld. En we begonnen met z'n tweeën, begonnen we nou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 Nou, het is echt, je kunt het nu wassen, dat kon ja. ook allemaal niet, moest naar de stomerij en die begon dan over bijvullen. Het kostte heel veel geld, dat is niet meer nodig. Ja. Je koopt nu een dekbed, je wast hem zelf vier keer in zijn leven, je mag hem in de droge doen en na 12, 14, 15 jaar gooi je we hem weg, net hoe je ermee omgaat en dan koop je een nieuwe.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 Ik heb hier gehuurd toen mijn dochter een jaar was. Want ik vond dat zij goed voor de was. Dus heb ik hier ja. gehuurd op de ja. Paulus Lood. Bij uh, de eigenaar van Friedan Vermeer in Pietersma. Mm. Daar kon je de garage huren voor 2400 gulden per maand. Mm. Dat huurde ik voor een maand. En daar uh, ging uh, ik naar de markt En mijn vrouw en mijn moeders die bleven dan op Zandvoort. Ja. En s'avonds en mijn vrije dagen... Zat ik uiteraard natuurlijk hier, zo heb ik Zandvoort ontdekt. Maar het was niet het plan van mij om hier te gaan wonen. Ik wou naar het noorden, ik wou tussen de Waddenzee oh, en het IJsselmeer ja. en de Noordzee. Die steek helemaal in het noorden, dat lijkt mij het mooiste. Maar daar krijg ik mijn vrouwtje niet voor. Zij wilde een beetje in de buurt van Amsterdam blijven, waarschijnlijk. Nou ja. Zij zei: ik, ik, ga, ik wil wel verhuizen. Ze zegt, maar als we dan weggaan, ze, wil ik naar Zandvoort. Dat ja. is niet ver van de winkel. Want wij hebben 32 jaar heen en weer moeten rijden naar de winkel. En ze zegt, uh, want die wou ik ook weg doen. Hè? Ik wou daar oh, een boerderij daar, beginnen ja. en dan ja, ja. daar bedden en, en dingen inzetten en handel doen. En... Ja, ja. Ik zei, nou dan koop ik bij de boer en raad ik een kist weer voor, uh, voor, voor een deken. Dat maakt me niet, maar ik wou helemaal weg. Ja, ja. En toen zegt zij, ik wil wel mee, maar dan wordt het Zandvoort, te vind ik gezellig. Er zijn zondags de winkels open ja, ja. en dan waren we ook regelmatig aan het winkelen zonder. Ja, dan liep je ja. hier nog voetje ja. voor voetje in de ja, Altenstraat ja, ja. en in de Kerkstraat.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 Laat ik eens gaan bellen en informeren ja. wie de eigenaar is en wat er aan de hand is en wat hij wil. En uh, zodoende zijn we die tegengekomen. Ja, Achteraf heel blij. Helemaal mooi. En hoe lang zit je hier nu al? Een half jaar dacht ik hè? Oh. Ja. Helemaal goed. Zo. Go home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 Ik heb er nooit aan ja. begonnen, maar het is uh, onontkoombaar. Ja, en je hebt de naam al, hè? Heintje Dekbed kent iedereen in Amsterdam en nu ook uh, in ja. Zandvoort in opkomst. En het is natuurlijk geweldig als je iets zoekt, dat je dan al meteen op internet kan zien of dat artikel wat je zoekt daar is. Hè? Want ik heb een beetje rondgesnuffeld op het internet en ik zag, nou je hebt van bedden, matrassen, box, springs, ja. uh, van alles en nog wat kussens, dekbedden, bedtextiel ook in allerlei merken en soorten zag ik. Ja.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 Ja. want je moet maar eens op de klachtenlijn kijken op de internet, daar is het internet zo mooi voor wat mensen bij beter bed tegengekomen zijn ja. en bij al die andere grote jongens en dan zie je het verschil ja Daardoor dus je hebt echt nog echt ouderwetse service en garantie staat uh, op ja. internet hè? geweldig, ja heel mooi ik zag ook je hebt allerlei soorten bedden uh, ja, wat, wat wordt nou het, het meeste verkocht of is dat heel uh, erg verschillend uh, ik heb 22 jaar lang een verkocht ja, dat schijnt heel was, goed merk toch te Ja, nog dat was het merk. Ja. En die maken fantastische mooie bedden. Maar ze zijn uitgeschoten met de, de, de prijzen van de matrassen. Oh, ja. Dus het is, uh, laat ik het zo zeggen, als je echt in Aalping, uh, als je een aanbieding van de Alping ziet, dan krijg je niet de Alping matrassen. Oh. En als je in de Alping uh, echt te werk gaat met hun matrassen, dan moet je echt een klein vermogen neerleggen. Dan kun je een auto verkopen. Ja. ja, en niet iedereen kan dat meer missen. Dus daar ben ik vanaf gestart. En ik ben ongeveer acht jaar geleden al van een boxspring. Omdat je met een boksspring goed kan slapen. En voor elk budget. Ja. Voor iedereen. Iedereen kan zich een boksspring permitteren. Ik heb zelfs hier al de muzikant. Die met kwartjes en dubbeltjes zijn best doet. Uit Romeinen, om om... Ja. Die man slaapt gewoon nou op een goed bokspringetje en was een heel betaalbaar is. Die was er hmm. heel blij mee. Ja, dus, dus dat is het nieuwe slaap, is de bokspring. Ja. Uh, hoe zit zo'n bokspring in elkaar? Je hebt een onderstel, een bovenstel. Uh, vertel eens hoe dat werkt. Ja, dus ja, uh, een goede bokspring is een veer onder onderbak. Na wens kun je ook een harde onderbak krijgen, die is wat goedkoper. Wordt meestal in hotels gebruikt omdat dat wat langer meegaat en wat meer kan hebben.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 A la hatora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 Shalom hallo kol al -israel, yassu shalom di shalom Shalom asher shalal kol al